Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de plek van de vliegramp in. Net als gisteren konden Nederlandse en Australische experts vandaag urenlang hun werk doen. Niet ver van de ramplek sloegen wel granaten in. Maar de experts konden gewoon doorgaan met een onderzoek. Voor vandaag zijn ze nu klaar. Alle menselijke resten zijn meegenomen naar de plaats Solidar. En daarvandaan worden ze zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. Wanneer precies is niet duidelijk. Vliegtuigmaatschappij Emirates vliegt voorlopig niet meer naar Guinea vanwege de ebola-epidemie. Het is de eerste grote luchtvaartmaatschappij die het West-Afrikaanse land meidt vanwege het dodelijke virus. De Nigeriaanse maatschappij Arik Air besloot onlangs al om niet meer te vliegen op Liberia en Sierra Leone. De ebola-epidemie in West-Afrika heeft tot nu toe ruim 720 levens geëist. In Frankrijk is een agent opgepakt voor de diefstal van een grote partij cocaïne uit een politiebureau in Parijs. Donderdag ontdekte een collega dat een partij van ruim 50 kilo cocaïne was verdwenen uit een vergrendeld magazijn. De drugs waren in beslag genomen bij een bende mens mensenhandelaars. Op camerabeelden was te zien dat de zakken werden meegenomen door een man die veel leek op een van de brigadiers van de afdeling drugsbestrijding. De man is vandaag verhoord en is voorlopig op non-actief gesteld. Bij een grote landverschuiving in Nepal zijn zeker acht doden gevallen, honderden mensen worden nog vermist. De aardverschuiving heeft een stuk van een belangrijke snelweg weggevaagd. Een rivier is door de neergestorte modder geblokkeerd en achter die modderdam hoopt het water zich gevaarlijk op. Het Nepalese leger probeert vanuit legerhelikopters met explosieven een gat te slaan in de blokkade. De bewoners van lager gelegen dorpen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het weer. Vanuit het zuidoosten en midden van het land trekken onweersbuien naar het noorden. Daarbij zijn hagel- en windstoten mogelijk. Op andere plaatsen schijnt de zon met maximaal tot 29 graden. Morgen in het oosten nog kans op een bui. In het westen geregeld zon en het wordt 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor Muiden 2 kilometer file. De A15 Nijmegen richting Gorkum voor Knoppen Del 2 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Oh, oh, oh, oh. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. That's van how Vorig uur kwam uh, Albert Jan, mijn collega, in één keer met een raadsel. Ja? Ja. Er zitten drie mensen zitten op, een op. Drie op een bromfiets. Drie mannen op een motorfiets. Nee, bromfiets maken we ervan. Okay, een okay. Derby Atlantis. Zitten ze op. En wat gebeurt er dan? Er zitten drie mannen dus op. Wat zei hij? Op een bromfiets. Uh, drie mannen op een bromfiets. Eén zit voorop. Nummer twee zit achterop. Hoe heet de middelste persoon? Ja, daar gaan we even over nadenken. Hmm. Ah, ah. Ik denk dat ik het weet, Albert Jan. Ik denk dat ik het weet. En mensen die, die weten, mogen het weten, mogen het ook even appen naar ons. Of even, even, even bellen. Even, even bellen. Een nog, 57 nog... 303, nog één keer de vraag van vandaag. Er zitten drie mannen op een motorfiets. Ja. Eén voorop, twee achterop. Of nummer twee achterop. Hoe heet de middelste persoon? komen we straks op terug. Ah, okay. en, trouwens, en trouwens nog even een aanvulling op de uh, evenementenagenda... met betrekking tot de Zandsculpturenfestival. Want de luisteraar die belde mij en die zei van... ja, dat duurt toch veel langer. We kunnen toch veel langer genieten van die zandsculpturen. Dat klopt. Maar de EK-zandsculpturen duurt tot en met 8 augustus. Daarna kunnen wij nog wekenlang van de zandsculpturen genieten hier in Zandvoort. En zullen natuurlijk ongetwijfeld vele toeristen de weg weten te vinden naar Zandvoort... om deze zandsculpturen te bewonderen. Ik zou zeggen, bijna tot aan kerst kan je ervan genieten. <laughs> Maar uh, in ieder geval, nogmaals even ter aanvulling... het EK Zandsculpturen duurt tot en met 8 augustus. Maar u kunt nog tot ver uh, dit jaar uh, van deze zandsculpturen in Zandvoort genieten. En het is vandaag dus begonnen. Ook, ook dat even rechtgezet. Wat gaan we het laatste uur doen? Het derde uur moet ik zeggen. Uh, we gaan uiteraard om half vijf het dier van de week doen. En die luistert naar de naam Gin. En natuurlijk rond de klok van kwart voor vijf. De liefhebbers die zitten al met smart te wachten op het gedicht van de week. En dat staat in het kader van Zomerliefde. Weer zo mooi? Verder, nou, zo mooi als die van vorige week, dat zal die waarschijnlijk niet worden. Maar dat is aan de luisteraars. Kwart voor vijf, het gedicht van de week onder de titel Zomerliefde. En tussen de muziek, de zomerse muziek door, hebben we natuurlijk Zandvoort's nieuws in het kort. Wellicht sportkort. En we kijken gewoon dat alles nog ter tafel mag komen dit laatste uur. Zo is maar net vanaf de Tolweg Tina de studio van uh, CFM. Ik kijk even richting Tolweg nu. Moet je ook even doen, Albert-Jan. Ja. En dan zie ik toch uh, enigszins uh, donkere wolken. Maar die hangen gewoon boven Haalem, hoor. Want we hebben het van uh, Lex van den gehoord. We hebben geen uh, pluutje nodig. Nee, we kunnen het gewoon lekker droog houden hier in Salvoort. En derde en laatste uur bij CFM. Doen we het al lekker gebeld naar de studio van CfM over het raadsel van vandaag. Het raadsel, wat zal het zijn hè? Er zitten drie mensen op een bronfiets, op een Derby Atlantis. Ik zal het even ietsje makkelijker maken. Een eentje zit voorop en de andere zit achterop. Hoe heet de middelste persoon? Mocht jij het weten, bel even naar de studio aan de tolweg Tina, Telefoonnummer is 023 57 30393. Of WhatsApp even naar... Collega Vos. CFM race radio, pit report. Nou, die telefoon maar in de gaten. Want die gaat zo meteen roodgoedig staan, Albertje. Uh, nou, de eerste beller is het al binnen geweest. Ja, he? zo is het. Ja, die had het goed, hè? He? Ja, die had het helemaal goed. Ja, ja, ja. Maar die heeft het gegoogeld, hè? He? Die heeft het. Al, Oh, nee, ja ja, nee ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat mag eigenlijk niet. Onsportief. Goed, uh, <lacht> nou, we nou, even, gaan even terug, luisteraars, ja, naar de Formule 1 race van uh, vorige week in Hongarije. En uh, als er één een, een beetje flauw is van uh, teamorders... dan is het wel Lewis Hamilton. Een Formule 1-coureur die ermee instemt... zijn grootste concurrent in het wereldkampioenschap voorbij te laten gaan... tekent zijn eigen doodvolnis. Wat was er namelijk aan de hand? Uh, uh, tegen het einde van de race uh, lag uh, Lewis Hamilton op de derde plaats... en op uh, vier lag uh, Rosberg. En die staat natuurlijk voor op het wereldkampioenschap uh, voor de Formule 1. En eigenlijk uh, had dus Lewis Hamilton hem in ieder geval moeten laten passeren. En dat heeft Hamilton dus niet gedaan. Dus consternatie in het Mercedes-kamp. En uh, zoiets moet Lewis Hamilton dus zondagmiddag gedacht hebben... toen de teamleiding van Mercedes hem tijdens de Hongaarse Grand Prix... opdroeg ruimte te geven aan Nico Rosberg. Ik was in shock dat mij zoiets werd gevraagd... bekende Hamilton na afloop. Hij weigerde dan ook uiteraard. De uitslag rechtvaardigde zijn beslissing, vond hij. Hamilton stond na 70 rondjes op de Hongaro-ring op het podium. WK-koplopper Rosberg niet... De achterstand van de Brit in het WK-stand slonk daardoor tot 11 punten. Een dag na het spraakmakende incident gaf teambaas Toto Wolf toe... dat er inderdaad een verkeerde inschatting was gemaakt. Zoiets zal niet meer gebeuren. We proberen van onze fouten te leren. We kunnen van onze coureurs in een beslissende fase van het kampioenschap... niet meer verwachten dan dat ze aan de kant gaan voor een belangrijkere rivaal... en daarmee hun eigen kansen in de wagenschaal leggen, erkende Wolf. De teamleiding werd na afloop van de race in een lastige positie gebracht... door het onvoorspelbare raceverloop en de afwijkende strategieën van beide coureurs. Hamilton had gekozen voor een tweestopper en zijn rivaal voor een stopper. Dus de, daar is het laatste woord. nog ja, Officieel is wel over gezegd... maar we zullen het, de, het in het vervolg van de, deze Formule 1 seizoen uh, meemaken... of dat inderdaad teamorders weer gaan prefereren... boven uh, de gewone kwaliteiten om een race uit te rijden. En kent u de naam Briatore nog? Ja, Flavio. Flavio, ja. Flavio Briatore is weer in genade aangenomen door de Formule 1. De excentrieke Italiaanse miljonair werd in 2009... door de VIA levenslang geschorst vanwege zijn aandeel in Crashgate. Even om uw geheugen op te frissen. Benetton toch? Daar reed bewust een Benetton auto... Ik weet niet meer... Die reed bewust in de, in de vangrail... zodat Alonso hem kon passeren. Dus dat was op, vandaar dat het Crashgate heet. Maar nu is door de Formule 1-baas Bernie Ecclestone gevraagd... plaats te nemen in een commissie die moet onderzoeken... hoe de sport meer aan de populariteit kan winnen. Nou, laten we eens beginnen met andere soorten motoren. Ook afgevaardigden van Red Bull, Ferrari, Mercedes en Force India... maken deel uit van de commissie. Briatore zou in 2008 als teambaas van Renault... de uitslag van de Grand Prix van Singapore gemanipuleerd hebben... door zijn tweede coureur Nelson Piquet op te dragen om opzettelijk te crashen... ten einde een safety car situatie te forceren. Sinds zijn schorsing die hij in 2010 met succes aanvocht bij de rechter... was Briatoren op geen enkele wijze weer betrokken bij de Formule 1. De commissie waarvan hij deel uitmaakt, in, uh, deel uitmaakt is in het leven geroepen door Ecclestone... die steeds meer onder druk wordt gezet door teams en sponsors... om iets aan de dalende kijkcijfers en toeschouwersaantallen te doen. Nou, dat lijkt me dan uh, uh, vrij voor de hand liggen. De liggende oplossing. Belangrijk punt van kritiek is dat hij te weinig doet op het gebied van sociale media... om jongere fans aan zich te binden. Nou, laten we beginnen met andere motoren en dan de dan social media. Maar dat goed, Briatoren weer terug in de Formule 1. Oké, okay, tot zover het Formule 1 nieuws bij CFM. Ik kijk eens even omhoog, donkere wolken, maar het blijft droog hoor hier hierzovoort. Gelukkig maar, hier is Ramses Shaffi en Sammy. Sammy loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen...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 Ja, we kijken even omhoog en zien dat de sky on fire is. Hier is de Handsome Poets. Hij hij toch een geweldige single hè? De Hens, van pauw het hier bij CFM Zalvoort. Met Sky on Fire. En van de Sky on Fire gaan we naar het uh, voetbal. Wat uh, jij hebt twee al berichten. Ja, nou ja, het voetbalseizoen staat weer te beginnen. En allereerst natuurlijk met de morgen de wedstrijd onder Johan Cruijffschaal. En voor Ajax staat er morgen natuurlijk meer op het spel dan alleen de Johan Cruijffschaal. De landskampioen wil zich ook revancheren voor de smadelijke nederlaag in de bekerfinale tegen Pex Volle. 1 tegen 5, weet u het nog? Natuurlijk speelt dat eergevoel mee, zo bekende de Boer vrijdag in Zeist. PEC heeft die bekerfinale terecht gewonnen. Het gaat er nu om dat wij dat komende zondag gaan doen. Wij zien dit als een heel belangrijke wedstrijd voor de start van het seizoen. Ajax werd op 20 april in de kuip weggetikt door PEC Zwolle, dat vol op de bekerfinale had ingezet. Ze hadden drie, vier weken na die wedstrijd toegeleefd, terwijl wij vol in de competitie zaten om kampioen te worden, al dus de Boer. Daardoor hadden we slechts vier dagen om naar de finale toe te leven. Wij waren er niet klaar voor, terwijl zij het als het, het ware... werden losgelaten in de wedstrijd. Daar hebben we van geleerd. Niet alleen de spelers, maar ook de staf. En de spray bij de vrije trappen, ook in Nederland. Kan je, je nog herinneren? Nee, hè? Ja, hè? De spuitbussen komen tevoorschijn. Ja, de sp te de spuitbussen, de scheerschuim komt eraan. Nederlandse scheidsrechters gaan met ingang van dit seizoen... gebruik maken van oplosbare spray bij vrije trappen. Met het schuim uit de spuitbus kan de scheidsrechter de plek van de vrije trap... en het muurtje markeren om te voorkomen dat spelers meters smokkelen. De spray bewees op het afgelopen WK zijn werking. Volgens de KNVB draagt het bij aan een eerlijker verloop van de wedstrijden. Ook in België, Frankrijk en Engeland wordt de spray dit seizoen geïntroduceerd. Scheidsrechters bij alle duels in de Eredivisie, Eerste Divisie en KNVB-beker... krijgen vanaf komend seizoen een spray om het muurtje... op de afgesproken 9,15 meter afstand van de vrije trap te zetten. Danny McAlely heeft zondag de primeur in het duel tussen de Johan, op de, om de Johan Kruisgaal... uiteraard tussen Ajax en Peck Zwolle. Dus de scheerschuim ook op de Nederlandse velden. Wat een onzin. Ja, laten we dan beginnen met die camera's, die goals. Is het wel een goal, is het niet Heeft hij ook een centimeter erbij dan? Ja, maar die 9,15 9, ja, te doen? Ja, zo die, zo die scheid dat dus een ja, centimeter. Ja, die moet een centimetertje bij zich hebben. Ja, wij ja, ja, ja, denken. denk, je, oh, god. <laughs> niet meer geloof. Geloof. Nog, nog meer regels. Ja, zo het dier van de week over een tweetal platen. En een van die twee platen is deze van Lip Sync. Luister naar de Funky Town. Ik heb zo gehoord, door de is heel van Tina Turner en What's Love. gaat to Do doen dit. Ja, kregen we zojuist weer een uh, pushbericht, zoals dat heet. Een pushbericht binnen op de CFM-app uh, over Katamanos en uh, zeg maar de KNRM. Nou, daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Wil jij de CFM-app op je telefoon hebben of op je tablet? Ga gewoon naar de Play Store of de App Store. Uh, daar kan je hem gratis downloaden. Zoek op ZFM Zalvoort en je bent op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Ik zeg altijd, altijd het Salfordse nieuws als eerste op je telefoon. Uh, allereerst moet ik even terugkomen op de, de Rebus. De Rebus, ja. ja die hoeft niet meer te De, de bellen, vraag van vraag. Er hoeft niet meer gebeld te worden, want hij is opgelost. Uh, ik vertel hem nog even, of vertel jij nog maar even van tevoren. Ja, er zitten drie mensen zitten op een uh, bromfiets. Maak het even makkelijker. Een Derby Atlantis, dat is het uh, merk van die, uh, die brommers, zeg maar... En uh, ja, uh, eentje zit uh, voor Rob en de uh, ander zit uh, achter Rob. Hoe heet de middelste persoon? Dat is natuurlijk Rob. Rob. Want ja. een voor zit voor Rob en de ander zit achter Rob. Dus Rob zit in het midden. Kijk. Dat was de oplossing. Heel goed. Ga maar nu Ik naar. Ik vind hem leuk. <laughs> ja, is het, leuk. Dier ja, het dier van de week. Het dier van de week. Meest even een algemeen bericht uh, van het dierenthuis Kennenland. Bent u een echte dierenvriend en gunt u de dieren in het asiel een extraatje? Word dan vriend van het Dierenthuis Kermeland. Al voor een klein bedrag per maand, 2,50 euro 50 of 5 euro of 10 euro, kunt u vriend worden van het asiel. Uw bijdrage wordt geheel besteed aan extraatjes voor de honden, katten en konijnen in het dierenthuis. Denk hierbij aan kluifjes, speelgoed, trimbeurten, voer, krabpalen, konijnenhuisjes, blikvoer, etcetera, etc. Kortom aan alle zaken die het welzijn van de asieldieren bevorderen. U krijgt als vriend een gegraveerde houten boomschors. Je met uw naam uh, op ons vriendenbord in de ontvangsthal, En u ontvangt vier keer per jaar de vriendennieuwsbrief. Op uh, hun website vindt u het uh, aanmeldingsformulier. Vul hem in en help mee om het verblijf van de asieldieren zo fijn mogelijk te maken. Namens de dieren alvast hartelijk dank. Ga daarvoor naar de website www.dierentehuiskennenmaland. En wordt uh, vriend van het dierentehuis Kennermeland. Dan gaan we naar het dier van de week. En die luistert uh, deze week naar de naam Jin. Jin is een gekastreerde reu van 7 jaar. Jin heeft enorm veel energie en houdt van uitdagingen. Denk spelletjes, zoekspelletjes en verre wandelingen maken is zijn favoriete bezigheid. Naar vreemde toe kan hij terughoudend zijn en kan hem te veel druk een grom geven. Maar nadat hij, nadat hij de kat uit de boom heeft gekeken... ontplooit hij zich tot een energieke en enthousiaste hond. Hij kan het niet vinden met kinderen en katten. Met honden is hij erg wisselend. De ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het niet goed. Jin heeft een ervaren baas nodig die sterk in zijn schoenen staat... en Jin op een positieve manier kan begeleiden. Bent u de juiste match voor dit pittige hondje? Kom dan even langs, want Jin verblijft momenteel... in het Dierenthuis Kennenbeland Keesomstraat 5 te Zandvoort... Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888, of kijk even op www.dierentehuiskermeland.nl en word ook lid als vriend van het dierentehuis. En wat is uh, gin voor een hondje? Gin, is, uh, hij, hij lijkt een beetje op een uh, Jack, de, uh, ik zou zeggen Jack Daniels, maar dat is whisky. Ja. Hoe <laughs> is zo'n beest nou, zo'n zo terrier, zo'n klein terriertje. Oké, okay, nou het is in ieder geval een mixje, Ja, dat hoort wel bij de naam Jin natuurlijk, ja. Tot zover het duur van de week, hier is Eros helemaal live. Se basta ja. se una bella canzone. Affampio ben amore. Si potrebbe cantare un milione. Un milione di volte. Basta se già. Basta se già. Was così fosse così ik zo, was ik per farsi ik di più, ik zo, was ik zo, Het is heel mooi zo, een uh, live-versie over Jan. Oh. Geweldig. Helemaal te gek. Jij ja, krijgt meteen weer honger, hè? Ik, zin in pizza. Ik, ik krijg mijn zin in pizza. de Eros Ramassotti. En Santastasa Una Canzone. Zometeen het gedicht van de week. Maar eerst dood radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Hier is Home. Home. Home. Ja, komt-ie aan. Het is mijn schilder omhoog Ja, welkom home. De single coming home, de single van Doton. Het is kwart voor vijf geweest, het gedicht van de week. De zon, de zomer en de zee. Wat zijn wij toch gelukkig met z'n twee. Jij belooft mij voor altijd trouw. En ik zeg, lieve schat, wat hou ik toch van jou. Ben met vakantie in Zandvoort aan zee. De golven zingen een heel mooi liedje mee. Toen ik jou daar eenzaam zag lopen. Jij lachte vriendelijk en zei me goeiedag. We spraken over alles en nog wat. Ik zei dat ik nog nooit zo'n vakantie heb gehad. En bij het avondlicht van volle maan mag ik jou kussen. En we blijven heel lang staan. De vakantie gaat heel snel voorbij. Ik blijf altijd bij je, zei je tegen mij. Het is een sprookje uit duizend en één nacht. Dat ons geluk ook ons de liefde heeft gebracht. De zon.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 Ook ons de liefde heeft gebracht. Wat een gevoelig gedicht weer, Albert Jan. Ik heb ook een beetje natte ogen. Een beetje natte ogen, maar goed. Nog uh, iets meer dan een kwartier, dan kan ik ze gaan drogen. Hè? Ja, dan zijn we klaar met uh, deze uitzending. Het gedicht van de week hoorde je bij CFM. En het ging over vakantieliefdes. Hoe mooi kan het zijn, hè? En aan het zoon voor strand zie je allemaal mooie meiden. Ja. Nachtelijke uurtjes, wilde Deelde ik met menig vrouw. Sommige dramatisch, andere hilarisch. Maar ik heb van geen één berouw. Built time. Was Willem Bart, en van Willem Bart gaan we meteen over naar iets heel anders. Want dit is zo'n mooie plaat, Albert-Jan. Oh ja, ik hoor het. Ja, kom je daar? Weet je nog wat het is? Nou nog. Ja, dan komt hij aan. Proko Harem. Live. Helemaal live in Denemark. Wide Stedevelg. Ja, ja. Woe. Ik denk we eindigen een beetje gevoelig. Gevoelig weer vandaag. Nou, warm <laughs> weer trouwens. Maar het, is het is nog droog, het is benauwd, maar het blijft droog in Zalvoort. Soms zijn les van de oren een aantal keren in deze uitzending. Ga lekker luisteren. Het is niet mooi zeg. Geweldig altijd ja? Kippenvel, hè? Kippenvel, absoluut. Echt kippenvel muziek. Joh, dit is hier van uh, Proker Harum en The Wider State of Bell. Helemaal live gezongen. Helaas kunnen we niet helemaal draaien, want het zit Benny er boos. alweer op in de pop. Benny boos, de rest het draai zit er weer thuis Op wel. in de pop. <laughs> Zo is het geval er er lekker hard. Hè? Ja. Goed, Goed, het zit erop uh, voor dit programma. Zo meteen uh, veel plezier met de overige uitzendingen van CFM. En volgende week dan zijn we er gewoon weer op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. En morgen, het op zondag, gaan luisteren. Want dan zit collega Anders van Bergen. Perfect. Nou, ik weet bij God niet wat we moeten morgen moeten gaan doen. Nou, daar komen we wel uit. Daar komen we wel uit, zeker. Het wordt wel. wel mooi weer, volgens Lex. Een hele fijne zaterdagavond, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dag. Some tot volgende week. Doe, doei doei.